Wij gaan verder met de Brit Gadesha. Uh, er is een erg goede vraag gesteld door Kees Jan. Hij zegt, uh, wij leren dat het zelomadzea sa'ilokim, het ene tegenover het andere, heeft de schepper geschapen. We hebben nu net geleerd, ook in de Zoger, we hebben geleerd in de Zoger, dat tegenover Mosheë, Staat, uh, Bilam. Nou, deze heeft een geweldige deen. Moshe heeft een geweldige kracht. Gogma ook van de heer, van het Heilige. En Bilam kreeg het van de Klipot. Zo hebben we ook overal de, een, een tegenligger. Ja, in het Heilige. Heilige en daar tegenover in de Klipot. Uh, tegenover. Um, Jakob, daar hebben we Esau. Ja, de drager ook die, die, die, die zich aantrok door de klipot. Ja, de Abraham, Abraham, Abraham. Ja, Abraham had ook uh, twee kinderen. Ja, herinner je nog dat is ook ja eh, Isaac, I, Isaac, en Ishmael is Ishmael was ook een tegenlijker van hem to, oh, die trok ook, de krachten ook van de klipot Zo um, so hebben we, op alle niveaus hebben we, de, hebben we die twee die twee, twee krachten twee, de, de ene tegenover de ander en and de vraag is hoe zit het dan met Yeshua? Daar op dat niveau, wat hebben we gezegd? Loom, gaan we goed, goed kijken, het is bijzonder belangrijk. Dan die zegt ons, wat, hoe staat hoe, hoe zegt het vers? Zedum maat ze asaelukim Het ene toch tegenover het andere heeft de schepper gemaakt, geschapen. Gemaakt. Maken betekent schepping. Schepping betekent maken, betekent vier stadia. De wens om te ontvangen En de vier stadia. De ketter is nog niet maken, de ketter is nog niet gemaakt. De ketter is nog de wens om te geven. Duidelijk. En wat gemaakt is, is de wens om te ontvangen. Daarom tegenover alles wat leeft hier op aarde, was, is en zal zijn kan je altijd vinden een tegenligger. Hoe hoog, hoe geestelijk hoe hoog het ook bevindt, zich bevindt, ja, maar het is altijd net zoals als je kijkt naar een uh, piramide. Ja, ook in de piramide heb je altijd een tegenligger, van welke kant je ook kijkt, op welk niveau je ook kijkt, ja. Dan heb, je op, uh, heb je dan, heb je dan ten opzichte van het centrum, op welke doorsnij, als je doorsnij doet, op welke niveau dan ook. Ja, mm -hmm. tot de top, maar dan niet met in de top inbegrepen. We hebben altijd, heb je altijd twee, aan twee kanten. Overal kan je dan vinden tegenliggers. Het ene tegenover de andere. Dat is de schepping. Dat is wat de schepper geschapen heeft. Maar Yeshua is de top van de piramide. Nou, daar heb je aan de top, heb je geen plaats voor the de tweede. eigenlijk, dat is begrepen. dat is goed dat je begreep. dan hebben we wat geschapen is, is heeft altijd een tegenligger. we hebben geleerd dat Yeshua is de ketter van de is. de ketter is behoort niet yeah? tot de De zeerampin is al de wereld, ja, en en nu. Maar Yeshua is de ketter en de ketter komt van de Bina. Bina gaf aan de Zerenbien de ketter. Dan hebben we gezien, de Bina is geen schepping en Bina is geen, behoort nog niet tot de schepping. Het is nog de kracht van goddelijke kracht, nog geen schepping. Pagina Kin. Tragel that there's elf nog een care. Veruhaprushim and the Pharisee had an And had the that they saw in the, ta the tafel said the tafel said hey and the Yeshua and the leerlingen zaten Zatten and sat on the Tafel met all the uh, zonder en tolenaars zo en zo. en zij zagen dat en zij ze zeiden tegen de leerlingen tegen de leerlingen van Yeshua: waarom waarom zou jullie waarom zou jullie meester eten met de tovenaars en de zondaars en en de, de vers twaalf we ismij Jeshua en we weten dat eten betekent geven je yeah, betekent zwoeg maken betekent uh, in het in het geestelijk dus waarom geeft hij dan eten? Ja, waarom geeft hij dan aan die zondaars? O ishma Yeshua, waarom er alleen. Achazakim, tsrichim, naam tsrihim lerofe, die imacholim. O Ismaël Yeshua en Yeshua hoorden dat. Waarom er alleen? En hij zei tegen hen. Achazakim, zij die sterk zijn, in amtsrechimlereven hebben een, een dokter niet nodig, Geneesheer niet nodig, Kim, alleen zij die ziek zijn. Weisma, weisma, Jeshua, kijk naar wat je zegt. Het. En Jeshua hoorde dat. Horen van Yeshua, we denken, Yeshua altijd hoort in de mens, binnen de mens. Alles wat we leren is binnen de mens. En de Proshim, die farizeeën, die in de mens zijn, die stellen dat soort vragen aan de leerlingen van Yeshua, aan de krachten die werken om willen van het geven. En zij stellen dat soort vragen aan de mens. Dat, en niet horizontaal. Dat, dat helpt, alleen dat helpt. Dat is de, de strekking van daarvoor is de Brit Gadashah gegeven. Om het niet te zien horizontaal, maar binnen een mens. Dat Yeshua luistert, Yeshua hoort wat die uh, proshim. Die krachten in de mens die hem doen scheiden van het heilige. Wat zij zeggen allemaal. En dan zegt hij dat wij Ismaël, en Jeshua hoorden. En zij tegen hen dat de sterken hebben geen uh, dokter nodig. Wat betekent dat de sterken, sterken, zij die sterk zijn hebben geen dokter nodig. Alleen zij die ziek zijn, die hebben de dokter nodig. Hij betekent, betekent dat betekent niet dat iemand hier op aarde sterk is en die geen dokter nodig heeft. Want so zoiets bestaat niet. Want al die hier op aarde zijn gemaakt door de medewens om te ontvangen voor zichzelf. Iedereen moet zoeken en vinden, vragen en zoeken, uh, vragen naar en zoeken de dokter, de, de geneesheer, iedereen. Maar sommigen die weten al dat zij ziek zijn, ze weten dat zij uh, zelf niet kunnen, uh, niet zelf, niet, zichzelf niet kunnen redden zonder hulp van het hogere, van uh, de kracht die in Yeshua zit, in Yeshua aan. Komen tot Yeshua. Maar de anderen weten dat nog niet. Zij menen dat zij krachtig zijn. Dat is echt zo. Dat het, uh, zij doen het zo op de manier dat zij menen dat zij door hun eigen krachten echt kunnen zichzelf redden. Natuurlijk, zij spreken van de schepper, maar toch proberen, denken ze nee. dat door het uitvoeren van de voorschriften, dat zij daardoor... Uh, zichzelf kunnen redden... hebben ze geen dokter... verder nodig. Ja, dat is wat zo zegt. Dat zij die... krachtig zijn, of zij die menen... dat ze krachtig zijn... ze hebben geen dokter nodig. Nee, waarom? Het is nog, zijn ze zijn nog niet aan toe. Zijn ze zijn nog niet... deze krachtig... Uh, alleen zij die... weten bewust zijn van het feit dat zij ziek zijn. Ziek betekent dat zij realiseren zichzelf, dat zij zichzelf niet kunnen uittrekken uit de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is de ziekte. Der, 13, vers 13 Watem, zu, de volgende rechel. Welim du, mahu, sheneimar, he set sti velo zeavach, kilowati li kro de volgende eta ki im eta hataim. Ik weet het zegt ons. Wat de maar tot zeidi krachten die. ...in de mens en die dus die scheiding brengen in de mens. schisma. Wat hem, maar jullie, ga uit, zegt hij. Kijk hoe geweldig, eerst, ga oh, ik eerst het um, vertalen en dan gaan we dat bekijken. Wat hem en jullie, zo, ga uit. Wil je doen en leer, maar hoe, wat is dat, wat is het, dat geschreven staat? Geset gafatstie. Ik heb, ik wil, ik wens, ik wens de gesed, genade wensde ik. We lozen we een overbrengen, niet een over, over, overranden, niet een overranden. want ik zegt die zo want ik kwam uh, niet te roepen, niet oproepen de rechtvaardigen, maar de zondaars. Kijk, kijk hoe geweldig wat hij ons nu zegt. En jullie, ga uit. Kijk nu, eerst zeg ik het. ga uit. Uit zichzelf. Zie, je? ga uit betekent, ga uit, uit zichzelf ga uit de wens om te ontvangen uit, en, en leer daarna, en dan zal je leren, wat gezegd, gezegd wordt, dat dit gezegd wordt, staat het in de, in de profeten, staat dat ik wil, ik wens geest genade wens, ik zeg, de schepper zegt, ik wens genade, wat is genade, genade is, Jeshua, dat is de gesed, al het gesed komt van de ketter, dus ik wil genade. We lozen en niet offeranden zoals jullie dat doen. Dus niet de offeranden, niet iets wat, wat buiten de mens om is. Dat men meent dat men door, door dieren of andere ja, te brengen als offeranden, dat men daardoor... Uh, uh, tot de schepper komt en redding ontvangt. Kilo, want ik kwam niet om om, om te om, uh, om te roepen, zeg je dat? Om te, om, om te roepen tot de oproepen de rechtvaardig. Ja, waarom kom, moet je dan recht, een rechtvaardige oproepen? Ja, dus. Die al gecorrigeerd is, ja, de die zielen die al gecorrigeerd zijn, die kom ik niet om hen, om hen um, op te roepen. Maar alleen de zondaren, dus alleen zij die, die weten dat zij zondaren zijn. Dubbele punt 14. wie zijn dan de tzaddikin? Wie zijn dan die rechtvaardigen? Zij rechtvaardigen. Wie is rechtvaardigen? Rechtvaardigen is tzaddik, ja? Meer fout is tzaddikin. Tzaddik betekent van het woord tz tzaddik. Van het woord tzaddik, dat betekent uh, sijanpin en nuk. We hebben dat geleerd in de nog. Tzaddik, tzaddik betekent bestaat, bestaat uit twee woorden. Tzaddik. That is the letter Tzadi, that is 90. Gematria Tzadi, I don't know, from the letter, that uh, is for geschreven, but the Gematria van Tzadi, the letter Tzadi, is 90. That is the Zerantli. And the letter Kuf is uh, Nukwa. Ja, dus, we hebben het geleerd, dat het tzadik betekent, tzadik, hij die verbindt Zerampin en Nukwa in zichzelf, en dat is dan door de Jesod. jesot heet tzadik. Het staat geschreven ook, uh, tzadik jesot holam, de, ja, de rechtvaardige, oftewel, de rechtvaardige is de jesot van de wereld, oftewel, de fundam, het fundament van de wereld, ja, wie is dan de tzadik, wie is rechtvaardige? ...goed opletten, want dat volk natuurlijk uh, is verwaard. En de, zij menen dat, uh, dat zij, als zij met baarden lopen... ...en dat zij allerlei uh, kosher eten... ...dat zij rechtvaardig zijn. Geen sprake van. zadik betekent rechtvaardig... ...betekent dat hij zich door uitgewerkt heeft... ...doorgewerkt heeft tot en, na, tot en met de jesot. En dat betekent dat die orgo zeer ver Oh, dat is dan uh, noodzakelijk betekende betekende dat die orgozer kan doen tot Yeshua, tot het niveau van Yeshua. Dat kan niet anders, dat een rechtvaardige zou zijn, zonder dat die eerst dat die verbonden, volledig verbonden is met Yeshua. Okay. Dus, uh, wordt gezegd in de Torah van Zadik over uh, Abraham, Natuurlijk was Abraham absoluut verbonden met Yeshua. Over no Noach. Ook wordt gezegd ook dat hij in zekere mate was hij dan. In zekere mate was hij tzadik. Duidelijk. Ook wij ook in zekere mate zijn tzadikken. Ja, rechtvaardigen. Waarom? In zekere mate ieder van ons uh, is verbonden met Yeshua, Duidelijk dat stukje van jou, wat verbonden is met Yeshua, dat maakt jou rechtvaardig. En iemand die niet, eh, absoluut geen verbondenheid met Yeshua heeft, hij kan alles leren wat hij wil. Ja, Talmud en van alles, wat, alles wat, uh, wat in de wereld is, als hij niet uh, verbonden is met Yeshua, en dan kan het niet anders, dan die weet dat hij dat dat deze, van deze verbondenheid. He, niet dat hij zegt... Ja, ik... Ik ben wel verbonden met de hogere kracht. En... Maar ik noem het niet bij naam... Jeshua. Ja, ik noem het iets anders. Nou, dan kan het geen Yeshua zijn. He, het is maar één Jeshua, want... Alle andere krachten in de wereld... die de mens kan aanroepen... zijn... Uh, behoren tot zelumadze, tot het ene tegenover het andere. Eigenlijk alles, alles, alles wat in de wereld is, is geschapen. Dus welke religie dan ook, welke is altijd, altijd verbindt zich met iets wat altijd tegenover zichzelf iets anders heeft. Het heilige en daartegenover is het, een klipa overeenkomstige knipa. Alleen Yeshua heeft geen uh, tegenligger. En dan pas wordt de mens uh, komt wordt het wordt rechtvaardiger. Waarom? Omdat van hij, ieder heeft zijn eigen jesot. Ieder heeft zijn eigen plaats dat jesot is. Iemand die komt tot jesot, die komt, no, die komt uh, zeker tot zijn persoonlijke in, in welke mate dan ook. Want die handelt dan... Met handel dan vanuit zijn eigen kleine zon. En niet vanuit het verhaal wat wat dan ook. En daardoor komt die ook tot de persoonlijke relatie met Yeshua. Uh, wij weten dat Yeshua... Uh, Kijk... Al die alles wat die prooien nu uh, uh, tegen Yeshua hebben, hier, hier, waarom uh, jullie um, leraar dit doet, waarom jullie de leraar dat doet, ja, waarom uh, jullie wassen geen handen, ja, voor de, voor het eten, allerlei andere dingen. Ze vragen, ze stellen de vragen. Ze stellen steeds de vragen uh, die, wa, dat, wa, dat ze, ze, die, welke vragen uitgaan van de van die wereld, geschapen wereld. Vanaf de Torah, vanuit de Torah die uh, van het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Kosher, niet kosher, geoorloofd, niet geoorloofd is. Maar Yeshua staat boven, ja, boven deze wereld, is de klikketter. En interessant is dat hier, dat daarom Yeshua is vrij van de vervulling van de voorschriften. Goed opletten. Dat is, is eigenlijk de steen des aanstoots. Dus Yeshua is vrij van het vervullen van de voorschriften. Waarom? Hij heeft al de hele Torah al uh, vervuld. Iemand die komt tot de ketter, die verbindt zich met de ketter, hoeft geen, eigenlijk geen voorschriften na te leven. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dus als een mens komt tot Yeshua, dan hoeft die, dan is die vrij om de Torah, de wetten van de Torah, dus die rechts en links die, dat om die te vervullen. En nu goed opletten hoe, dat jij dat ziet, uh, hoe dat in elkaar zit. Uh, het is geschreven in het traktaat uh, Brachot, zegeningen. Uh, dat een, een de vrij Torah met Kayamiën, Ella bemischen en niet het smalle. Dat de woorden van de Torah bleven niet, uh, bleven alleen, bleven standen houden, alleen bij iemand die zich daardoor doodt of laat afsterven. Goed opletten, erg belangrijk wat we gaan noemen. Uh, Leren, want wij gaan ook zien wat betekent de dood van Yeshua en wat hij ons leert met zijn dood. Ja, met zijn aardse dood gaan. Let op. Dus er staat geschreven dat de Torah houdt stand alleen bij iemand die zich door de Torah, door de woorden van de Torah, dood laat afsterven. Wat betekent dat? Dat betekent, zichzelf betekent de wens om te ontvangen voor zichzelf. De vier stadia van het, de wens om te ontvangen voor zichzelf. En stijgt op naar de wens om te geven naar Jezus. Daardoor dood, doden wij onszelf. Laten wij afsterven de wens om te ontvangen voor zichzelf. Telkens wanneer wij deze kracht opdoen van binnen. En dat staat ook geschreven, dat bij die mensen die dat wel doen, oftewel dus werken lishma, proberen te werken omwille van het geven. En omwille van het geven kan je werken alleen maar wanneer je komt tot Yeshua. Wie komt niet tot Yeshua, kan niet geven. Kan absoluut niet eens, niet, op geen manier, geen manier kan men dat geven. Men kan geven alleen wanneer men zich verbindt met de wens om te geven, ja of niet. De mens heeft geen wens om te geven. Geen mens ooit gehad heeft of zal hebben de wens om te geven. De wens om te geven is Yeshua. Dus als een mens zichzelf verbindt door de Torah met Yeshua, dan verkrijgt hij in de verbondenheid met Yeshua de reflectie, de uitstraling van de wens om te, te geven van Yeshua. Dan kan hij geven. Dus dan... Betekent dat telkens wanneer je komt tot Yeshua, dan betekent dat jij op dat moment, en nu erg belangrijk wat ik probeer te zeggen, dat jij op dat moment laat je stukje van jezelf afsterven. Net ja? zoals Yeshua is volledig verbonden met de schepper en heeft niets met de wens om te ontvangen voor zichzelf. So, wat, op dezelfde manier als wij ons verbinden met Yeshua. Dan op dat moment dood jij de wens om te ontvangen voor jezelf. En verkreeg je het eeuwig leven. Ja. En dat is dat. Is en dan uh, reist een vraag op. Dat hebben we ook geleerd in de uh, les van de Shlavia Solam. Dat... I, als een mens zichzelf door de, door de Torah doodt, dan wie zal dan de Torah in de voorschriften um, vervullen? Deelig. Als een mens zichzelf doodt door de Torah, hoe, wie zal dan vervullen de Torah in de voorschriften? Die zijn toch gegeven, al die Torah is toch gegeven om te leren. Waarom, waarom, wat, wat, hoe zit het dan met een mens als die zichzelf doodt? en dan geven zij zelf de Torah geleerden, de Torah geleerden geven ze ook het antwoord. In het traktat, in het uh, in de Talmud, Jeruz, Jeruz, Jeruzalemse Talmud, bestaat twee, ja? Jeruzalemse Talmud en de Babylonische Talmud. Dus in de Jeruzalemse Talmud, uh, in het traktaat Kelaim daar staat geschreven. Zij zeggen daar, de Torah geleerden, dat uh, als de mens, staat ook geschreven in de Torah, dat uh, als de mens dood is, wie dood is, die wordt vrijgesteld van de voorschriften, van de dode, de dode hoeft niet de Torah na te leven, ja of niet, dus wie dood is, staat ook geschreven in de Torah ook, en zij gaan het citeren, dat wie dood is, die hoeft niet de voorschriften na te leven, nou, dan, no. uh, wat betekent dat die dood is? Dat betekent, leren zij, dat de mens zijn eigen territorium uh, prijs geeft. Zijn eigen territorium, dus het territorium, territorium van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat betekent dat hij zichzelf doodt. En brengt zijn, zijn eigen, daarmee brengt zijn eigen territorium die hij dood, dat hij doodt, dat hij brengt dat uh, verbindt met het territorium van de ene, van de schepper. Dus als wij stegen op naar Yeshua, dan betekent dat niet dat wij alles achterlaten beneden. Maar dat betekent dat, betekent dat alles wat wij de wens om te ontvangen voor onszelf, dat wij verbinden dat met de wens om te geven. En daarmee worden wij, daar, daarmee ga je, de mens wordt, sterft af. Ja? Dood gaat die zijn wens om te ontvangen voor zichzelf. Die gaat dood, telkens wanneer je verbindt jezelf met de wens om te geven, met Jezus. En wanneer je dood gaat, dan ben je word je bevrijd van het vervullen van de Torah in de voorschriften. van de hele Torah in de voorschriften is alleen maar gegeven met één doel. Let op, om de mens te bevrijden van zijn wens om te ontvangen voor zichzelf. Zolang de mens nog, eh, werkt, nog werkt voor zichzelf, lorisch dan moet je leren deze Torah, daarom leert het volk dat al 3700 jaar, dat de Torah, en, ze, en, en dat helpt hen voor geen millimeter, begrijp je waarom? Omdat het doel, van het, het doel van het leren van de Torah en doen van al die voorschriften, al kosher, niet kosher, geoorloofd, niet geoorloofd, is vervul, ver, ver, ver, ver, vervuld ja? door Jezus dat is het eindstation en dat is al vervuld, nou, dan is het niet meer, vanaf Yeshua is niet meer nodig. Wie zichzelf verbindt met Yeshua, die verbindt zichzelf met, in het verbond naar geest. En dan hoef je niet meer dat dingen doen, dat onnodige kinderlijke eh, prenatale toestanden van, nog prenatale toestanden van het voor de geboorte van de geestelijke mens, de tijd die uh, aangebroken was met de komst van Yeshua. En wie zie ik dan niet schrik eraan, wie niet verbindt zichzelf met Yeshua, maar blijft koppig uh, die on, onnodige voorschriften te doen. Natuurlijk allemaal heilige voorschriften, absoluut. Heerlijk. Elke wet die daar staat is heilig. Betekent niet dat het, dat het, Jezus zelf zegt dat er, wie, wie maar één jota, juid, ja, kleine lettertje of zo, so weghaalt of leert, dat jij moet weg, ja, dat het, dat jij moet, uh, uh, weg, ja, wegschrappen, iets uit de Torah, dat die, komt niet in het koninklijk der hemel. Natuurlijk is het zo. Wij zeggen niet dat het, ver, dat het slecht is. De wetten zijn absoluut heilig van de Torah. Maar de tijd is gekomen vanaf Yeshua omdat niemand kan zich redden alleen door de Torah uh, zonder uh, te komen tot Yeshua betekent zonder jezelf te doden door de Torah. Men kan niet anders doden zichzelf door de Torah. Anders dan dat men komt tot de wens om te geven, en niet, want alles wat er bestaat, zoals we hebben geleerd, alles wat het geschapen is, heeft tegenover zichzelf het andere, ja, het heilige daar tegenover. Altijd is er iets wat uh, onreine is. Hoe kan men zich dan redden door de Torah? De Torah is gegeven op het niveau van Moshe. De daad, Het daad heeft ook rechts en links daartegenover heb je ook de kliphoot, Zoals Bilan, zoals Farao, uh, enzovoort. Uh, so dus altijd hebben, hoe kan je jezelf dan bevrijden door de Torah, alleen door Moshe? Absoluut onmogelijk is, men moet opsteken, komen naar, die, komen naar Yeshua, en dan is men vrij. Is dus, boven het verstand, boven het verstand be gaan betekent zichzelf te doden. En alleen daardoor kan men komen tot, tot uh, bevrediging. En dan is de mens absoluut bevrijd van het vervullen van de Torah in de voorschriften. Want de hoogste vervulling is Yeshua. En niet kosher, niet kosher. Uh, uh, eten, melk of ei en melk of vlees uh, of niet samen eten. Al twee uh, dingen die zij absolute scheiding maken tussen een, de ene kant en de andere kant. Dat is alleen maar voor in de periode van, van, nog van de, het verbond naar vlees. En het verbond naar vlees is opgeheven vanaf, door de, door de uh, komst van de Mashiach en door zijn uh, opsteking of zijn uh, herrezenis naar de hemel door zijn dood aardse dood ja en verheffing in de hemel boven de moschee huh? boven. boven de moschee absoluut, dat is wat wij zeggen steeds oh, boven de moschee tot de moschee komen betekent verbond naar vlees ja duidelijk, want vier stadie. Moshe bij moschee eindigt de vierde vier stadium, het hoogste van het hoogste van de schepping en niet verder. En boven Moshe, dat is dan het, het verbond naar Geest. Dat is het eeuwige waar Moshe, dat is ook de reden onder andere dat Moshe kon niet het land Israël. Mocht het land Israël niet binnenkomen. Want het land Israël moest absoluut bevrijd zijn van, van de dood. Dat betekent Yeshua, dat Yeshua in het land Israël is het wel plaatsgevonden. Kijk, de Torah werd waar de Torah werd uh, ontvangen. Niet in het land Israël, buiten het land Israël. Ja of niet? Waarom? Het land Israël moet schoon zijn, moet, moet, moet eigenlijk het land van de, het eeuwige leven. Het land waar geen dood heerst. Dat is het Land van uitverkoren land. Dus daarom werd de Torah de Moshe ontvangen. Dat is dan de eerste fase van de bevrijding uit, uit de slavernij. Eerst waren ze in slavernij, daarna ontvingen ze de, to de Torah in een niemandsland. Omdat de Torah was al een vorm van de bevrijding, maar dan nog een zinne, het zinnebeeld van de ware bevrijding, die zou komen met Yeshua. En daarom, Moshe mocht niet het land, het heilige land, het land van het leven, binnenkomen. Want Moshe, de kracht van Moshe, en zijn uh, doel was, zijn opdracht was, om te brengen de Torah op het niveau van deze wereld, op het niveau van de vier stadia van het licht. Naar vlees. Daarom, al die wetten die aan ja, Israël gegeven waren, vervulden zij naar vlees. Duidelijk. Alle vlees, dar vlees. Omdat dat was een, een initiële sta, stadium. en Waarop de tweede stadium uh, moest komen in Yeshua. En alleen dat brengt. ...de afsterving... ...van de wens om te ontvangen... ...voor zichzelf en... ...verbondenheid naar geest... ...en niet naar vlees. Duidelijk dat... dat wat, ...wat wij doen? Daarom weet je dat... Daarom, ...dan zie je dat... ...hoe dat in elkaar zit... ...dan... Um, um, ...ook voor mij... Zie dat ook voor mij is het. Uh, ik zie het ook zelf aan mijzelf. Het is niet dat ik zeg aan jullie dat moet je doen net als ik doe. Follow me. Maar ook ik doe niet meer al die voorschriften. begrijp dat? In de verbondenheid met Yeshua is het alles. Alles. De bevrijding komt door de verbondenheid met Yeshua en niet. Door het naleven van de wetten van Moshe. Leuk. Omdat als je komt tot Yeshua. Dan betekent dat jij automatisch. Betekent dat jij ook al die andere wetten van de Torah. Meeneemt bij zichzelf. Eigenlijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Je kan niet tot een hogere komen. Zonder dat jij eerst een lagere moet passeren. Ja of niet? Je kan niet tot de top van de piramide komen zonder dat jij eerst komt tot, tot Moshe. Doordat jij de Torah vervult, al, al vervul je dat niet in de zin dat jij uh, naleeft uh, de wetten van de Torah, uh, het verbod naar vlees. Ik leef niet meer het verbod naar vlees na. Dat, dat? Waarom niet? dat is wat jullie ook horen vanavond dat het is absoluut niet, niet, niet meer van toepassing als je verbindt jezelf met de top van de piramide dan is het automatisch dat jij moet passeren al die andere krachten in de piramide die daar zijn en alle andere krachten, die hebben wel tegenligger tegenover zichzelf. Die hebben altijd een stukje dood in zichzelf. Ja, daarom, was was ook dood. De ja, dood. Oké, okay, men vond zijn graf niet. Zijn graf is niet gevonden. Maar hij is wel dood gegaan. En is wel niet, staat niet geschreven. Er is ook niet bekend dat hij direct naar de hemel is opgestegen. Naar die dagen zoals Jezus deed. Ja, het was ook natuurlijk, was een, was een eh, gigantische kracht van Moshe, maar het is niet Jeshua. Jeshua is hoger dan, want dat is de top van de piramide. Wie verbindt zichzelf met Jeshua en daarom verbinden zich met Jeshua, is, is aan de ene kant, is erg makkelijk als je toegeeft. Als, maar aan de andere kant is het een bijzonder, bijzonder... Eh, ...inspannende iets... ...om te... ...vooral... ...de eerste... ...contacten met je zoon. Het is... ...het is... ...daarna weet je al... ...kijk, eenmaal weet je de weg... ...dan is het niets verdwenen in het geestelijke. Daarom leren we zo... ...lang en meer... ...stap voor stap, dat je helemaal... ...dat je helemaal verbonden raakt op de manier dat jij niet meer los te rukken bent, dan, dan heb je niemand nodig meer. Dat is ook de bedoeling van onze studie, dat iedereen van jullie dan hey, heel autonoom blijft, verbonden alleen met Yeshua en via Yeshua met Akadoshboro, niet met iemand of met iets. Dan ook in de wereld. Met niemand moet je jezelf verbinden van binnen. Natuurlijk buiten. Je hebt familie, je hebt dat. Je hebt uh, allerlei andere dingen. die Natuurlijk, dat zijn jouw levochiem, jouw bekleding. Man, maar bekledingen. Allerlei andere dingen. Je moet, ik heb ook dingen uh, lief, leuk, fijn vind ik. Dingen die ik uh, doe erbij van deze wereld. Geweldig. Geniet ik en ik daarmee ook doe ik Hashem genieten. En, maar binnen jezelf, diepst in diepste, diepte in jezelf, niemand, alleen die top van de piramide, waar alleen daar, daardoor hem, door de, door de ketter van Yeshua, kan je jezelf doden. En verkrijgen het leven door Yeshua, geen andere manier. En daardoor bevrijd je jezelf ook van het vervullen van de Torah in de voorschriften, dan ben jij al de vervulling zelf van de Torah in de voorschriften. Daarom is het, daarom zie je dan, het is ook dan wat aan het, aan het einde uh, gebeurde met de grote Rabbi Akiva. Men begreep dat niet, wat er gebeurde met hem. Dat, ja, hij was 120 jaar oud. Hè? En hij mocht dus door de Romeinen, Romeinen uh, uh, mochten mochte hij ook niet, de, de Torah mocht hij niet onderwijzen. Maar dat kon je natuurlijk niet uh, gehoorzamen. En hij bleef door, bleef onderwijzen, de Torah. En toen hadden ze hem uh, een verschrikkelijke dood laten begaan. Ze hadden hem ze hadden zijn lichaam verwikkeld met de Toraro. En eerst hadden ze hem, ik ben goed opletten. geweldig, hoe geweldig geestelijk, hoe geweldige dood, geweldige dood heeft die ondergaan, waardoor ook een geweldige, geweldige kwam voor, voor het volk Israël. Maar ze begrepen natuurlijk niet dat ze eerst hadden ze hem eh, Verschrikkelijk een verschrikkelijke wijze hadden ze hem eh, zijn huid. ...on de huh? ...geveild... ...ze ja. hebben geveild zijn lichaam... Zijn, ...zijn huid... ...daarna hadden ze hem... ...en dat is een man van 120 jaar... Hij was een... Uh, was, hij, ...van hem komt... ...al de wijsheid van de Torah... ...in deze wereld... ...dus wat Moshe bracht gewoon... ...in de Torah... ...zo geconcentreerd... ...ja, zo... So, ...dat heeft... Rabbi Akiva, hij, hij heeft het uh, uitgelegd. Uh, vele wetten heeft hij uit de Torahrol, had hij dan door de kroontjes, hij heeft hij allemaal verklaringen gegeven, en vele wetten, de meeste wetten komen van hem. En hij was ook een, uh, hij was niet oorspronkelijk Joods, hij is dus tot Joden om overgegaan. Hoe geweldig de Torah ons, de Torahs dat vertelde, dat het dat het. En dan hebben ze hem dus al... Um, ze hem verwikkeld in de... In de doraarool. En dat ze... En dan hadden ze dat aangestoken. En, en dat was ten overzien van zijn leerlingen. En zijn leerlingen vroegen, terwijl hij aan het branden was... Vroegen ze hem... Uh, <laughs> Vroegen ze hem, Rabbi, wat, wat ziet u? En hij zei, ik zie dat, hoe de letters verlaten het horarrol. Het en ze vliegen in, in de hemel terug, in de hemel bevrijd. Dat dus, betekent bevrijd van de materie, bevrijd van, de, van het perkament, van het materieel. Het. Wat betekent dat? Dat betekent... Ook dat hij zijn dood was eigenlijk een soort prototype van hoe de mens innerlijk moest dezelfde uh, dood ondergaan. Laten ondergaan dezelfde dood. Dus de Torah eigenlijk moet je aandoen, aantrekken. En de Torah vervolgens... Noem met Yeshua jezelf te verbinden en daardoor betekent dat ook dat de Torah opgaat in Yeshua waarbij alle lettertjes terugkeren naar de bron, naar Yeshua, naar de, naar de top van de piramide. En de wens om te ontvangen, zoals so de Torah, tot de Torah, is eigenlijk de zeer wat aan Moshe werd verteld. Alles wat Moshe, de Torah, de Talmud, Talmud geleerden zeggen, onze Torah geleerden zeggen, dat alles wat, uh, ik citeer alles wat Moshe, alles wat de schepper vertelde aan Moshe, de, de, de Torah zelf, dat is de het ontstaan en de ontwikkeling de van de, van de zehir en Pin van de wereld als Dat is de Torah. ...alleen in de bewoordingen... ...van... ...in woorden, in letters... ...van de heilige taal. De bedoeling is... ...om deze Torah... ...wat hier gekomen is... op ...naar de aarde, om die als het ware... ...aan te trekken... ...en terug te laten komen... ...die letters... ...terug te laten komen naar de bron... ...naar de Yeshua... Naar Yeshua. ...dat is... ...innerlijk eigenlijk... Het moet zo zijn dat innerlijk bij elke opstijging naar Yeshua, goed opletten wat ik wil zeggen. Bij elke opstijging naar Yeshua moet het innerlijk eigenlijk, niet moet, maar innerlijk is het de handeling wat een beetje, wat niet een beetje, maar veel lijkt op die verbranding van, van Rabbi Akiva. Begrijp je? Want wie zijn uh, die, Romeinen um, die hebben, like die Romeinen heeselijk? ten opzichte van de Kiva? Akiva. Dat zijn de klipot, dat zijn de klipot die Arabia Akiva overwon en vervolgens heeft die de Torah zelf eigenlijk. De Torah heeft die uh, uh, door de kracht van de Torah, door van de Torah wordt gezegd dat de Torah is het vuur. Heeft hij in in vlammen, in, in, in, in vlammen liet opgaan om daarmee zijn aardse, aardse bestaan als het ware prijs te geven en uh, geweldige correcties te werk brengen, te ja, dat is, zo is ook een helder voorbeeld ook voor ons zoals Rabbi Akiva, ook in zijn naam zit ook geweldige krachten, we zullen dat later leren op zijn plaats wat de Rabbi Akiva was qua krachten, maar allemaal nog een keer, niet Yeshua ja, niet zoals Yeshua niet de ketter van Yeshua niet de top van de Pyramide. Maar zo moet het ook bij, bij... Eigenlijk naar krachten van binnen. Wanneer je komt tot Yeshua. Dan van binnen moet je doorlopen. Al dat verbranding. Al ver, dat verbrandingsproces. Moet je doorlopen. Anders is het geen Yeshua. Als iemand dan... Als men zegt dat horizontaal dat... Ja, iets aan de hand is dan met mensen. Yeshua, Yeshua. Wat is het? Horizontaal begrijpt zonder voorbereiding, en soms, met, terwijl een drankje erin er, is, met een drankje, of iets anders, of een. opstegen in Yeshua, betekent elitair handeling, betekent elitair, betekent omhoog te komen, en niet zomaar dat te denken, dat het, dat het helpt, dat jij het oproept, en dan brengen, brengen deze kracht, in jouw moeras. Absoluut niet. Je moet eerst uit jouw moras eruit komen, maand doen opsteken, het moras onder jou laten hangen. En dan kom je naar Jezus, opwekking altijd van beneden. Maar dat betekent ook een stukje doodgaan, doodgaan, doodwater gaan, jouw wens om te ontvangen voor jezelf. En daarom word je bevrijd, bevrijd van de Torah zelf, want dan ben jij verboden met de Torah zelf, want Yeshua is de vervulling van de Torah. Yeah. Yeah. Ja, ja zelf, precies. Maar boven. boven ja. Dus inderdaad, let, let op. Daarom is het, staat er goed wat je zegt. De, daarom is het staat geschreven dat de Torah die Moshe heeft ontvangen, mag je niet, mag men niet, niets toevoegen eraan en niets af te doen, af te, af, af te doen nemen. Ja, niet af Minder doen en niet meer doen. dan De Torah. Waarom niet? Omdat de Torah van Yeshua is binnen het verstand. Is het de Torah die uh, die voor de vier stadia van de wens om te ontvangen voor zichzelf is gegeven. Is de eerste stadium het eerste Stadion, de eerste fase. Daarom is het uh, um, binnen het verstand. Daarom leren ze ook de Torah binnen het verstand. Een grote koppen allemaal hebben ze. Hè. Maar ze leren het binnen het verstand. En boven het verstand te gaan. Dat is, is dan niet de Torah meer. Dat is dat opheffen van de Torah. Betekent, de Torah kan je niet voor, uh, um, blijft, altijd voor blijft, blijft, blijft altijd bestaan. Maar iemand die gaat boven het verstand is het is het naar krachten, is het zo so dat de Torah gaat op, in vlammen, gaat in jou op, en daarmee, jij bent verbonden met de eeuwigheid. En niet de Torah van Moshe, die alleen maar rechts, links, verhoorloft, niet gehoorloft, het is een lagere vorm, dat wij zeggen dat het ver, de verbondenheid naar vlees. Ja? Terwijl elk vlees ja, is sterfelijk. Deilig. Dus het verbond naar vlees betekent een vo voorlopig verbond, alleen tot de mens, uh, in, uh, zou uh, wijsheid verkrijgen, uh, instelling zal doen veranderen... dat hij zal komen... tot boven... Gaan, gaan boven het verstand. Boven het verstand heet ook... wat hier ook hebben geleerd... dat wat Yeshua zelf zegt... dat is, toch, dat is geschreven. Ga uit, zegt Yeshua... in het vers 13. Ga uit, jullie prosim... jullie die... Uh, uh, zo afzondering... die uh, uh, scheiding maken... De krachten die is de scheiding maken, dat zijn allemaal krachten vanaf Moshe naar beneden. Die hebben scheiding van rechts en links, klipot, heilig. Je zegt, jullie gaan uit. Uit van je wens om te ontvangen. En leert wat er gezegd is. Geset hafatsti. Want ik wil, de schepper zegt, ik wil geset. En geset is, is uh, Yeshua. Duidelijk, is genade. Genade wil well, ik like, en niet. De wet, alleen de wet van, volgens de wet moet je dan dat brengen, dat brengen, is allemaal uitgerekend, allemaal berekeningen maken. Eigenlijk, als een, als een mens deze in bepaalde zonde doet, be begaat, dan moet je dit zoon dus dan moet je minder zware overhanden brengen. En de anderen moeten het weer zwaarder overhanden brengen, allemaal berekeningen, terwijl, wie komt tot Jeshua die absoluut geen berekeningen meer hoeft te, te, te maken. Alles opgaan in Jeshua. Dat is, dat is het, dat is, daarvoor is ook de Torah gegeven. Bij de kom, bij de tweede komst van Jeshua, bij de Koen, zal de Torah nog bestaan? Natuurlijk niet. De Torah, goed opletten, de Torah geleerden zelf hadden gezegd. In de Koen zal niet meer de Torah bestaan. Ook als de mens de Torah vervult, let op, als de mens vervult de Torah, persoonlijk vervult de Torah, heb je ook de Torah niet meer nodig. Waarom niet? Kijk, net zoals in onze wereld. De wet, aan wie gegeven is, de, de wetten, aan wie zijn de wetten gegeven? Hier, hier op aarde. Nou, de wet, burgerwet, burgerlijke, burgerlijke wet of zo, weer, zeg ik zeggen. De wet voor... voor de, aan wie is het de wet gegeven? Ik heb nog nooit... Ik heb... Uh, denk ik, ik heb iemand, leest, iemand leest die wetten. Ja, die zitten al in, in, in ons. Voor, in, binnen ons. Wie zich, meer, wie zich meer met de wetten bezighoudt? Wie? Wie, we, wie moet wie, wie, wordt, wie komt in contact met de wetten? Criminelen. Criminelen die weten erg goed de wetten, ja of niet? Want hij komt in de contact, hij heeft steeds weten, voor dit, dat, hier, hier, hier kreeg ik dat, voor dat ik krijg kreeg ik dat. En crimineel, die aan de criminelen eigenlijk wordt de wet gegeven, waarom? Want die moet wel opletten, die kijkt naar de wet en zegt, nou oké, okay, als ik dat doe, dan krijg ik twee jaar gevangenisstraf. Als ik dat doe, dan krijg ik zeven. Zo, so, ik heb allerlei berekeningen maken. die... En hij moet zich rekening hebben, houden met de wet. Iemand die, iemand die zuiver is, hoeft niet met de wet, in, in, hoeft niet te kijken naar de wet. De wet zit al in hem. De meeste mensen hier op aarde gaan niet meer een andere doden. Ja, een normale mens gaat niet een andere doden. Waar moet je dan, uh, dan de wet van het niet doden, gij niet doden, zit al inherent al in in in jou dan, als je niet wil, andere doden of niet wil, niet gaat doen. Want soms willen we dat wel doen. Wij we doen dat niet. Maar, eh, maar waarom doen we dat niet? Ja, soms willen we dat graag. Oh, ik zou graag willen die die, die, die, die of doden of op een, op een andere manier doen. Maar op de manier dat ik niet in, dat ik niet in, in, de, in de bak zou komen. Duidelijk. Waarom? Omdat het zit al in ons dat wij dat niet meer dat wij al bestendig zijn tegen, die, tegen de wet. Zo so is het precies in het geestelijke. Wie uitkomt uit de wens om te ontvangen voor zichzelf. Die heeft geen, geen wetten nodig. De Torah is ook gegeven. Wat is de Torah? Hoe staat het in de Torah? Als, als je dat doet, dan denk erom. Ja, de Torah ah, zegt. Al denk erom. Ja, als je iemand gaat doden, gij zult niet doden. Iemand die dit en dit doet, zal zeker ter dood gebracht worden. Hoe zegt de Torah? Die zal zeker ter dood gebracht worden. Aan wie is de Torah gegeven? Aan het volk, dat... Ja, aan het, natuurlijk, de, de anderen hadden nog uh, helemaal... Maar het volk was nog toen absoluut, absoluut uh, verzonken in de, wens, in de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dan hadden ze eerst moeten leren van... Uh, ...vrijzen... Ja, ...voor... ...de wetten van Hashem. Het zijn allemaal wetten van Hashem, het is niet wetten van Mosheu... ...en ik de wetten van het heelal. Maar vertolkt... Ten, uh, ...in het licht van de mens... ...in onze wereld. En daardoor, daardoor de mens... ...leerde omgaan... ...met de wet. En niemand, geen... Ja, ...geen mens heeft de Torah volbracht... Op de manier dat die uh, bevrijd werd van de angst of van de ja, vrees van wat de, Dora, de Torah zegt om niet te... Ja, bijvoorbeeld. Altijd iemand, behalve Yeshua. Alleen Yeshua, dat was gegeven aan Yeshua, dat het hij volbracht de Torah volledig. En dan vanaf dat moment hebben wij de Torah zit al... Uh, in ons, uh, die wij, dus als wij verbinden ons met Yeshua, dan, de Torah gaat op, als het ware, we hoeven de, de voorschriften, in de Torah, niet te, te vervullen, duidelijk, wat, wat het is, niet dat, we, we gaan zeggen, dat het niet opgeheven wordt, de, de, de wetten zijn allemaal geldig, maar, de, door de verbondenheid met Yeshua, is het, niet meer nodig om al die dingen te doen wat de Torah zegt ons niet te doen. Want die automatisch, wie komt tot Yeshua, wie die werkelijk komt tot Yeshua, die, die kan nooit denken, die kan niet op dat moment, niet, uh, op dat moment denken aan verboden om, om overtredingen te doen die in de Torah staan.